Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt een steeds duurdere grap om de Van Brienenoordbrug in Rotterdam te renoveren. In 2022 dacht Rijkswaterstaat dat het opknappen 680 miljoen euro ging kosten. Maar inmiddels wordt rekening gehouden met bijna 2 miljard euro. Dat zegt Rijkswaterstaat nu tegen de Telegraaf. De Van Brienenoordbrug is de drukste brug van Nederland. Elke dag rijden er zo'n 230.000 auto's en vrachtwagens overheen. Heineken en Jumbo vechten vandaag een ruzie uit in de rechtbank. Volgens Heineken ligt er te weinig bier in de schappen van de supermarkt. Mijn economiecollega Roeland weet waarom dat is. Nou, de supermarkten vinden dat het bier veel te duur is van, uh, van Heineken op dit moment. Uh, en dat, uh, ja, ze hebben gekeken naar de inkoopprijzen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Ze zeggen, ja, als je het vergelijkt met andere Europese landen, is het hier veel te duur. En dat is uh, de reden dat ze een stuk minder afnemen. Nou, op 22 mei is de uitspraak. In de Telegraaf vandaag een verhaal over Ines Wesky, de ex-strafrechtadvocaat. Daarin staat dat ze de omstandigheden van haar gevangenschap overdreef. Wesky beweerde in interviews en haar boek in een ondergrondse bunker te zitten. Maar uit een brief van haar raadsvrouw blijkt dat ze dagelijks bezoek kreeg. En dat ze verbleef in een huiskamerachtige cel waar ze zelf haar eten mocht maken. Ook kwam er elke dag een verpleegkundige langs. En Single Ladies, You Can Eat Your Heart Out in Rotterdam. Daar is de eerste stripclub van Nederland met alleen maar mannelijke strippers geopend. En mannen gaan daar exclusief voor vrouwen uit de kleren. En gisteravond ging het dak eraf tijdens het openingsfeest. Ik, ik werd in de lucht gegooid. Ja, het, het ging zo snel. Hij vroeg je om toestemming. Hij vroeg om toestemming, ja. Vind okay. ja, heb... je dat belangrijk? Ja, ik heb ja gezegd. Ja, wel fijn als ze het doen. Ja. Als ze het niet hadden gedaan, dan had ik heel erg geschrokken. Ja, ja vernieuwend. Aantrekkelijke mannen. Ja, zeker. Sommigen die mogen iets langer zijn van mij, maar uh, in principe is het prima. <laughs> ja, het is een chique club waar je geen mannen in brandweerpak tegenkomt. Het zijn professionele dansers en hun onderbroek houden ze aan. Heb ik het weer nog voor je. De dag begint zonnig. Later wat meer stapelwolken die voor de zon schuiven en het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM Met nu jouw keuze. ZFM. en ZFM. Zeg. Geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Ja, even geen rust aan de kust. Je hoorde hem hè? net, net nog eventjes. Uh, na de bumper hoorde je onze jingle. Even geen rust aan de kust. Daar zijn we weer. Weer twee weken ja. verder. Weer Vaar gezellig weer. met de drie gezusters. <laughs> <Hey>? <laughs> Three degrees. Three degrees, <laughs> ja. <laughs> Dirty old man. Die stond net dolma. even niet Ik bedoel maar. <laughs> Hoe is het met jullie? Helemaal goed. Heerlijk. Helemaal goed. Wat ja? wil je? Met dit weertje. Ja, Lekker voor de bocht. Daar moet je er helemaal blij van Ja, natuurlijk, en twee fantastisch. Twee uur mogen knallen weer, nou nee, dus ja, dat, dat ja, ja, ja. We hebben een mooi leven, ja. ja, ja, ja. Nog even, dan heb jij een nog mooier leven. Ja. Want je pensioen zit eraan te komen. Ja, hè, half september. Oeh. Ja. ja. Wat zonde. Ja. Ik je ben niet blij dat voor... het radio is, dat mensen niet zeggen: oh, je kan het wel zien aan Het is wel een tool. Ja, maar dat, is, maar dat is Wij kiezen heel bewust of we kozen <laughs> heel bewust voor de radio. Ja. ja. Dat zeiden dan mijn kunnen kinderen kunnen wij ook jaren doen, hè? Ja, mijn kinderen dus zeiden toen, toen ik hier uh, een keer mee had gelopen... en dat ik, uh, dat ik dus mee mocht gaan draaien in een team. Toen zeiden ze, ah, mam, dat is echt iets voor jou. Je hebt echt een gezicht voor de radio. Ja. Ja. Voor je kinderen moet je het maar hebben. Ja, en dank u wel. Inderdaad. Ja. Maar uh, ja... Uh, we hebben natuurlijk inmiddels uh, camera's erbij gekregen. Oh ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus we kunnen niet meer de bonk naar binnen komen. Nee, nee we, we kunnen uh, ons knap aan haar ja, ja, toch we wel een beetje. schuldsvoi. Eén keer in de week douchen en dat doen we dan net toevallig deze ochtend. Ja, ja, ja. ja, ja, ja Als we er niet uh, goed, uh, goed uh, uitzien, dan komt het door de koptelefoons. Ja. Ja, want het is natuurlijk wel uh, geuren kleurenbeelden, hè? maar ja, geen, geen geurenbeelden. Nee, nee. nee dus de uh, volgende keer hoef je niet per se oh, te douchen, hoor. Oké, okay, dankjewel. Nee, deel. als je gewoon even wat, wat water op je wangetjes ja. en uh, zat joh. Een deo'tje. Ja, ja, bijvoorbeeld. Hé, hey, die ben ik vergeten, volgens mij. Oh, nou ja, goed, nou, maakt niet uit. Dat, wat gaan uh, allemaal, we doen vandaag? Wat gaan we doen vandaag? Ja, ja. dat is veel interessanter om te horen. Ja, ja wat gaan we allemaal doen? Ik, ik haal even het programma erbij, want het is zoveel. Dat kan ik niet uit mijn hoofd, hoor. Nee. Ja. Nou, er staat hier start, aankondiging en muziek. Dat doen we nou, nu. Nou, de muziek gaat zo komen. Nou, Beb, hè, dit is Beb ter Uurtje eigenlijk. Ja. Want uh, Beb, die gaat ons allerlei uh, nieuwtjes brengen. En het weer, de weersvoorspelling uh, mededelen. Mm -hmm. Nou, ik denk dat het uh, voor dit weekend niet zo heel moeilijk is nee, hè, om nee, te voorspellen. nee, nee. nee. En uh, we doen ook een uh, cultuurberichtje. Want zoals jullie weten, lieve luisteraars... hebben we uh, een cultuuragenda. Uh, zodat jullie weten dat je, waar je naartoe kunt het komend weekend en de week daarop. Voor het geval je niet uh, op het strand wil liggen. Er Zijn er nog genoeg dingen te doen? En natuurlijk onze muziekjes. En dan in het tweede uur... Oh, wacht dat... even door. Het eerste ja. uur hebben we nog een gast. ja. Oh, Ach, wij, ja, en dat heb ik op mijn programma staan. En dat ja. staat er zo over. Ja, want binnenkort uh, is er weer een uh, jeugddag bij, bij Zeevisvereniging Zandvoort. Ja, ja, ja. En daar gaat Yvonne ons over vertellen. Want het is natuurlijk ontzettend leuk dat dat weer georganiseerd wordt. En daar willen we natuurlijk allemaal alles over ja. weten. Dus oma's, opa's, papa's, mama's en jeugdgetjen die uh, geïnteresseerd zijn. Uh, blijf luisteren. Ja. Nou, dan mag ik, denk ik. Mag ik na tweede uur, ja, hangen? Ja? ja, Oh, ik mag na tweede uur. <laughs> uh, ja, we houden je in de gaten, hoor. Ja, ja, ja. Nou, zoals jullie van ons gewend zijn... starten we altijd met een column van Hanny. Nou, ze hebben weer een hele leuke bedacht... met hele lekkere muziek eromheen. En één muziekje, dat zei ik net tegen haar. Ik heb het wel vier keer geluisterd. Ik vond het zo heerlijk om terug te horen. Maar, dan moet je eventjes ja. aan, de, aan de buis blijven hangen. Wil je weten... Welk liedje dat is. Ja, en dan. en dan. Ja, ja dan komt ze. Ze ja. komt, ze, ze komt. komt. Ik ga geven. Geven. Goeie Wen. Oh, ik denk, wat hoor ik? Ik denk dat het geen regenen is. De de oh, dat is onze beste Ja, roffel, roffel, roffel. Wendy Moore komt in host eigen persoon naar onze studio. Ze is natuurlijk al eens vaker bij ons geweest... als ze een nieuwe single had of, of ander nieuws. Ja. Maar uh, ja, nu, nu, nu is het nu? nieuws. Nu is ze wel heel nu? bijzonder. En nu zijn we ook wel trots dat ze vandaag bij ons komt. Want er wordt aan alle kanten aan de getrokken vanuit de mediakanalen. Reken maar. Ja, want ja. Wendy is uit op uitnodiging van China... naar een uh, talentenprogramma, heeft ze meegedaan... En wat nog veel mooier is, en die eer die gun zij ons, oh ja. de release van de nieuwe nummer, dat is vandaag. Dus wij gaan hem straks als eerste, mogen we hem gaan draaien van Wendy? Nou, en ik heb en hem heren. even geluisterd, het is weer een prachtig nummer. Helemaal te gek. Yes, nou, uh, dat was het allemaal zo'n beetje. Voor de rest een heleboel slap hoer. Tussendoor, maar wel gezellig, gezellig. Uh, we gaan het liedje, li altijd starten met een liedje over een dame. Uh, yeah, een, een vrouwenfiguur, omdat we echt een beetje een vrouwenprogramma zijn. Dat weten onze vaste luisteraars inmiddels wel. Uh, ik, ik, ik zit er maar een klein beetje naast. Maar uh, ik draai hem toch. In verband met de actualiteit van gisteren. Oh. Jopie, Jopie, hij is gekozen. We hebben er weer één. En de link was de jurk, hè, bij jou? Ja. Ja, <laughs> ja ik ja. bedoel, het is niet helemaal een vrouw, natuurlijk. Maar nee. hij draagt wel een jurk. Ah, dus... oh God, ja, absoluut. Dat, ik, ja. Ja, oud, ben ik door de... oud ja, ja, Nou ja, precies dat. Er zijn zoveel mannen met rokjes aan en jurkjes tegenwoordig. Oh ja, ja nee, er zijn het weer mannen. Ja. ja. Nou ja, goed. Maar ik, we ik, hebben ik Leo... Elkaar... We hebben Leo XIV. Leo XIV, een ja. Amerikaan. Ja, ja. en snel hè jongens. Ja, heel snel. Zou Trump ja. wat mee te maken hebben gehad? Nou weet je dat ik dat even dacht. Ik ja, ik ook. Dat, ja. Ik geloof dat in die gekke tijden je soms toch een beetje... een, ja, je vertrouwen verliest in alles. Ja, dat je denkt iets dat voor ik, iets. Hij zat zo. daar en, en ja, Vaticaan is natuurlijk ook een heel rijk staatje. En, nou ja, Ik wil er maar niet aan denken, maar goed... Hij is 69. Uh, uh, uh, hij ja, kan we, en we gaan ja, meteen weer ja, hey. complot hoor. Ja, ja. ja, ja. ja daar, daar wil ja. ik het ook uh, uit. Ja, oké. Okay. ja nu een maar een nieuwe uh, Aandoenlijke man, vond ik het. Hij was, uh, hij was echt nerveus. Ik ja. had een hele dichte, dikke close-up. Ik zag een traan. Ja, het was ja. ook een momentje. Ja. Nou, het is me een moment En dan lag je een beetje vroeger en dacht: ooit oh, wil ik wel paus worden. Ja, zouden jongens zo en, denken. En dan opeens ja, sta je daar. Ik ja. denk het wel hoor, dat het ja. niet mee Amerikaanse jongens? Ja, nou ik wil ja. de top bereiken en Trump is gekozen. Nou, dan maar paus. Hij, nou, hij is geen ja. aanhanger van Trump. Zeker nee, maar niet. goed, hè, president zat er ja. even niet in. Hij maar even heeft, wat nou. anders: hè. Je, je bent op vakantie. Je denkt: nou, ik ga naar Rome met mijn uh, meivakantie. Ja. En ik ga eens even op het plein staan. Ja, ja. En, en dan maak je dat moment mee. Ja, kan het wel een week ja. of zo ja. duren. Ja, vaak wel langer. vaak ja, wel langer. er waren honderdduizend mensen die hier ja. getuigen van waren. Zeg, ja. godzame. Ja. Ja. Wat is dat hier? Waarom is het hier zo druk? <laughs> niks uh. Staat niks in de volgende. <laughs> nee, niks. <nee. laughs> maar goed, hij is 69. Hij kan jaren mee. Oh, ja. dat is een hè? mooi getal ook voor, ja. een, uh, voor ja. het Vaticaan. Ja. Ja. 69, ja. Okay, waarschijnlijk doe. is hij daardoor ook gekozen. Man hij heeft het zijn best gedaan. Ja. Ik vind ik gek dat hij het eruit heeft degene. gelaten. Ja, wordt het. Oh, wat erg. Ik ga gauw het, het het wordt, er, dat zo, ja, Doe dat, Fang. Ja, dat, zo. Het loopt uit de, de hand. Het loopt uit de hand hier. Ja, ja. zeg ik ga speciaal voor, uh, voor uh, de nieuwe paus. Paus Leo XIV uit Amerika een nummer draaien. Die is voor u, meneer de Paus. Denk ik, als hij komt. Kom nou! Ja.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 this five for seven guy who's just my type. Like the way he's speaking. His confidence is peaking. Don't like his baggy jeans but I'ma like what's underneath him. And no I ain't been to M.I.A. I heard the Cali never rains in New York, wide away. First let's see the West I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy. American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I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 Shallow, cause all my clothes designer uh, <laughs> Dressed small like a London bloke yeah. Before he speak his soup be spoke What? And you thought he was cute before Look at this peacoat tell me he's broke <laughs> And I know you ain't into all that I heard your lyrics, I feel your spirit But I still talk that cat ass Cause a lot of wags wanna hear it And I'm feeling like Mike at his baddest Like the picture they gladdest And I know they love it So they hit with all that rubbish To be my love, my love. Ja, ja, American Boy van Estelle met medewerking van Kanye West. En uh, dat was speciaal voor onze pauze. Ja, hebben we dat gedaan. En dan gaan we nu naar het volgende. ZFM Weerbericht. U ziet het, u kijkt naar buiten en u ziet het. De zon schijnt vandaag volop. Maar vanmiddag verschijnen er ook stapelwolken. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het wordt een graad of 20 vandaag. De temperatuur gaat dit weekend oplopen, morgen is het zonnig weer, dan waait er ook een zwakke oostenwind en dan wordt het al 22 graden. En op zondag is het zelfs zonovergoten en warm, dan waait er ook een matige oostenwind en dan wordt het al 23 graden. Kortom, het weekend blijft het droog. Maar het is natuurlijk al heel lang droog bij ons. Er verschijnen geleidelijk aan enkele stapelwolken. En de temperatuur ligt de hele week rond een graad of 22. Dus prachtig lenteweer. Met eigenlijk temperaturen hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dus alle reden om erop uit te gaan. En te genieten van onze heerlijke omgeving. En dit is het nieuws van het weerbericht van Rico Schreuder. ...onze vaste Weerman. Dankjewel, dankjewel. Heerlijk dat je zulke berichten mag doorgeven. Nou hè? Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En, en Ella, die is er ook zo dol op hè. Heerlijk vindt ze dit dat je zulke berichten hebt. Ah. Ja, echt waar. Voor Hoor maar. Liefkund kunnen maar één. Prachtig hè? Prachtig. Elfie ja. Gerald. En zo klonk ze ook nog toen ze al tachtig was hoor. Niet normaal hè? Ja. En dan dat big band werk. Ja, ah, heerlijk, heerlijk. Heerlijk. ja. Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. heerlijk. We hadden het laatst ja. ook in het dorp hè? 5 mei. De big band. Hadden we dat? Ja. Een ja. mansformatie formatie. En uh, het, het was een dikke pret. Het was eerst een optreden van de burgemeester met zijn band. Nou, dat was al hartstikke leuk. En toen kwam die big band. Nou. Maar die ging ook prijzen uitdelen voor de mensen die het leukst gedanst hadden. Of uh, oh, het, het enthousiast geest. hadden meegeklapt. Of het beste konden zingen. Ze hadden allemaal leuke prijzen. Heb je een prijs? Had, Had je een prijs? Ik ben niet geweest. Oh. Ik kon niet meer. Ik was kapot. <laughs> ja. Ik, ik, was heb, in, ik, ik was in het Zwarte Woud, dus heb ik dus toch wat gemist. Ja, die ja, wilde ook niet. Ik had vier van die op, denk ik op. <laughs> <laughs> jij denkt, als ik ga dansen, komen ze er weer uit. Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, dan moet je niet gaan. Dan moet je nee, maar, niet maar die big bands, geweldig. Weet je, vroeger ja. had je toch wel jazz in Amsterdam, of in Stanford, hoe heet dat? Jazz ja. behind the Jews ja, of zo? Ja, en er zat altijd bij het harlekijntje zo'n enorme big band. Oh, oh, dat ja, dat ja. is ja. zo fantastisch. Ja. Ja. Ik vond het, het geweldig, ik moet je zeggen, ik, ik ben niet geweest, helaas. Uh, Achteraf ook heel veel spijt van God dat ik me niet even een beetje meer verzet had. Maar um, het, het, het is natuurlijk heel bijzonder dat, dat je in een gemeente zo'n band uitnodigt hè, om ja. te komen. Ja. Hm. Het, het hoort erbij. Voorheen hadden we natuurlijk vaak die Andrew Sisters met een band opname. Dat ja. Ja. was ja. leuk. Ja. Maar ja. dit is natuurlijk fenomenaal. Ja. Waar maak je het nog mee, jongens? Ja. Ja. Ja. Ja, hier ja, ja, ja. is antwoord. Hier is antwoord. Hier is antwoord. Ik ga eens kijken of er nog meer is wat we mee gaan maken. Even één moment, want dan moet ik eerst wat opstarten. En dat begrijpt Bep me wel. Ja. Oh. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik had jou afgezet. die gaan ze er toch doorheen. Vind ik zo lullig, hè? Ja, ja, ja. Dus ik zeg tegen ze, wacht nog heel eventjes. En dan toch, en dan toch. We hebben we al een beetje wat verraden. Even kijken, want ik wilde... Potverdikkie, het, het gaat weer echt weer dik voor elkaar, show, jongen. Ik word ontslagen vandaag of morgen, echt waar. <laughs> nou goed, alsnog. ZFM Regio Nieuws. nieuws, nieuws. Jawel. Morgen zaterdag 10 mei opent de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij Zandvoort de nieuwe locatie aan de Torbekkenstraat. Dit is de kans om het reddingswerk van dichtbij te beleven. U bent alle welkom om tussen 10 en 16 uur naar binnen te gaan en te bekijken. Zie het prachtige boothuis, bewonder bijvoorbeeld de reddingsboot. Annie Police, en stel al je vragen aan de helden die daar aanwezig zijn. Ontdek wat het betekent om vrijwilliger of donateur te zijn. Ook donateur is natuurlijk heel erg belangrijk... en de donateurs hebben dan ook allemaal een persoonlijke uitnodiging gekregen... maar u bent alle welkom. Er is van alles te zien, er zijn video's, er is een KNRM winkel... en er zijn natuurlijk de vrijwilligers vol verhalen. Uh, Meevaren met de annie Police. Donateurs hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. Als je nog geen donateur bent, is het geen probleem. Want dan ga je ter plekke aanmelden. En dan vaar je afhankelijk van het weer de drukte en de acties alsnog mee. Het is wel vanaf 13 jaar en de schipper beslist wie er aan boord komen. Zo hoort dat natuurlijk ook. Nou, In ieder geval, als je nieuwsgieriger bent. Of je wil misschien zelfs vrijwilliger worden. Iedereen is welkom. Ga morgen uh, naar de Torbekkenstraat waar het nieuwe station van de KNRM officieel wordt geopend, um, en meld je, ja ga kijken, hartstikke belangrijk voor ons, heel interessant. Ik ben vorig jaar geweest en. Uh, ik, ik heb me verbaasd over de artikelen die ze verkopen... en de verhalen die er verteld worden. En uh, hoe het is om op zo'n boot te zitten. Nou, echt, de Efteling verbleek erbij, joh. Nou, dat Kan ik je vertellen. Ik, dat geloof ik. Waanzinnig. Oh, wat en heerlijk, En daar zijn joh. dan ook beelden van, hè? Dat is toch geweldig om Ja, maar te als maken. je er zelf op mag zitten, joh. Ja, dat ja, is toch ja, ja. wel een, een belevenis, hoor. Ja ja, ja. ja. Nou, ik zou zeggen... Dankjewel voor het nieuws, trouwens. Ik zou zeggen... Lieve mensen, lieve luisteraars en aanhang... Uh, ga er lekker... Naartoe morgen en uh, ja geniet van alles wat ze daar te bieden hebben. Dimitri van Toren denkt er hetzelfde over. Hey, kom aan, blijf niet staan en loop me achterna door de straat over het plein. Met je tingeltamboerijn, met je hand vol geld en je Hercules houdt. Je haren in de wind en alles wat je vindt En wie je ook bent, koningin of president Baisklanten, figuranten en een hoe papa bent Iedereen moet mee of wie wil, ja of nee Alle clubje partij, alles hoort erbij. Kom en loop machtig na met je griep en hernia Niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel Met je loens de blik naar de vrouw en de en dik Je allerbeste raad en je dronken kameraad nou gaan, met een warme lieve Met walet en kabouters en de bond zonder naam Met het mes op je keel, met mijn pacht en deel Je vuur en je vlam en de hele rattenplan Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon Met toeters en mabellen en een hele grote trom Met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie De hoop op de vrede met weet ik al niet wie Ga mee, over land en zee, naar de straat waar ik woon, alles die en schoon. Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn tulpen rood en brein. Naar mijn achterbalkon, daar ligt ze in de zon. Down, little dung dung, little, little, little, day. Die, die, de, die, die, die, die, die, die. Hoe kom je erop om zoiets te schrijven? He? Die, <narrow> dam, die, die, die, Maar goed, hij komt aan van Dimitri van Toren. Hartstikke van toepassing. Uh, zeker in verband met uh, alles waar je op af moet in dit dorp. En een van die dingen, daar gaan we het ja? nu over hebben. Waar je beslist eens ja. een keer een kijkje moet nemen, op zijn minst. Maar zeker als je jeugdigen in de familie hebt, moet je eigenlijk. Nou ja, Beb, jij gaat ja, er ja, van alles ja, over ja, vertellen. Ja, ja. Waar moeten mensen naartoe? Als je heel even hebt, dan ga ik Yvonne erbij halen. Ja, en als het goed is, uh, doet hij het niet? Doet hij ja, het wel? Het Yvonne, ja. ben je er? Yvonne ja. ja, ja, is er. Ja, zeker. Ja, daar is ze. Het geruststellende geluid van Yvonne. <laughs> Yvonne Damhof van, uh, van onze visvereniging Yvonne. Er staat weer een jeugddag te wachten. En wat ja. kun je ons daarover vertellen? Nou, na de eerste editie, uh, die natuurlijk echt uh, super succesvol was... en waar heel veel belangstelling voor was... Nou ja, hebben we besloten om, uh, om een tweede editie uh, in het leven te roepen. En uh, volgende week zaterdag, uh, op 17 mei... Uh, uh, ja, dan gaan we een nieuwe dag organiseren. Hartstikke en dan mooi. dan gaan we de jeugd nou ja, vanaf 11 uh, jaar tot... 18 jaar, zeg maar net eh, wat, uh, wat, uh, wat ze leuk vinden. Die gaan we kennis laten maken met het uh, strandvissen. Met het strandvissen. Dat is natuurlijk ja, wel heel, ja. heel interessant. Kun je daar nou zo op af of, of moet je je nog inschrijven? Ja, je moet je wel even aanmelden. Ja. Uh, ik ga zometeen even de link op onze website uh, zetten. Dat is uh, zvzvist.nl. Ja. En daar, uh, daar komt een linkje op te staan. En via die link kun je je aanmelden. Dat is een link van uh, Sportvisserij Midwest. Dat is de federatie uh, voor het strandvissen. Ja. En uh, daar komt dan een linkje op te staan. Daar staat ook wat meer informatie. Van wat ga je die dag precies doen. Wat voor kleding moet je bijvoorbeeld aan. En ja, want je kun je maken. ons daar al iets over verklappen? Wat ga je precies doen? Nou, we hebben een, eigenlijk een nieuw programma. Uh, we worden ontvangen in het Juttersmuseum. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk mooi gerelateerd aan het strandvissen. Ja. Want uh, ja, nou ja, hoe, uh, hoe dichtbij kun je daarbij zijn natuurlijk. Uh, dus we gaan naar het Juttersmuseum, uh, waar je dan natuurlijk ook een rondje even kunt maken. Want ze gaan speciaal uh, voor ons op dat moment open. Even zien wat je allemaal ja, kan uh, opvissen, <laughs> In plaats van vis, ja. ja. ja. ja kan je zien wat er eigenlijk allemaal in die zee uh, zit. Ja. <laughs> wat, uh, wat uitleg, want uiteindelijk, dat je strandvissen is echt een sport, hè? Officiële sport. Ja. En uh, daar komt heel veel bij kijken. Het is niet alleen maar een, uh, een hengeltje uitgooien en nou dan maar kijken tot er wat bijt, maar ja, je je moet kijken naar de zee en wat voor hè, Je hebt een hengel, maar wat voor materiaal heb je nodig? Wat voor aas moet je gebruiken? Zeg, uh, Yvonne, en dat gaan ze allemaal in museum uitleggen. En ja, zijn doen. ook die materialen, worden die materialen daar ook verstrekt? Voor de jonge die naar de kust gaan? al beschikbaar gesteld. Okay. Uh, door de, onder andere Sportvisserij Midwest, die, die stelt bijvoorbeeld de hengels beschikbaar. Uh, Mooi. We hebben vrijwilligers, die uh, natuurlijk de jeugd gaat helpen, hè, want ja. Ja, ze moeten leren werpen en ja. leren aans een haakje doen, nou, dat soort dingen. Nou, dus die, hebben, die nemen ook allemaal wat materiaal mee. En uh, wij zorgen voor wat te eten en wat te drinken. Dus eigenlijk voor alles wordt gezorgd. En het, uh, nou ja, het mooie is, het is helemaal gratis, er zitten geen kosten verder aan. Dat is, uh, dat is een prachtig bericht. Het, het vindt volgende week uh, zaterdag plaats tussen 10 en 15 uur. Dus dat, ja. is, een, dat is best een in, intensief programma. Uh, dan leren de mensen de jonge daar vissen. Uh, ja. Ontstaat er nog een, een, een wedstrijd? Is het nog belangrijk wat je uiteindelijk aan Den haak weet te slaan? Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. En, uh, dus we willen op een gegeven moment, hè, als iedereen een beetje smaak te pakken heeft... ...dan ja. willen we een, een klein websiteje organiseren... Mm -hmm. ...en uh, dan gaan we kijken inderdaad... Uh, ...ja, hoeveel centimeter... Hè? ...want bij vissen draait het niet om het aantal vissen... ...maar om nee. het aantal centimeter vis... ...wat je boven haalt. Ja, ja, Echt een mannensport, hè? Ja, ja, de moeite ja. waard. Het gaat om de aantal centimeters. Blijf maar gewoon met mij in gesprek, Yvonne. Oh, sorry. Blijf sorry. maar gewoon met mij gesprek, Let u even let niet op mij. Het is werkelijk een, een toestand hier in die studio. <laughs> ja. Nee, maar dat, uh, dat klopt, dus dan, uh, dan het aantal centimeter vis. Uh, ja. Dus dan hangen we er ook een klein wedstrijdje aan. Dus dat is natuurlijk altijd leuk. En, uh, oh, geweldig. Zeker voor de jongeren, die zijn lekker competitief. En wij ook, is dus lekker fanatiek. En ja. ik hoorde jou zeggen, wegens succes de vorige keer doen we het weer. Want ja, uh, hoeveel, hoeveel jonge mensen waren er toen? Oeh, toen waren, we zijn toen gestart volgens mij met 16... En jo. we hebben het nu uitgebreid naar 20 deelnemers. Oké, okay, dus het is wel belangrijk. Ja. Dus kun je nog eventjes die website noemen waar mensen alle gegevens krijgen en de link om zich aan te melden? Ja, ja zvzvis.nl. zvzvis.nl.nl, ja? ja? En ik ga hem zo meteen luisteren, dus hij staat er nu nog niet op, maar ik ga het zo meteen gelijk in orde maken. Oké. Okay. Hé hey, Yvonne, en kunnen mensen komen kijken naar die wedstrijd? Ja, graag. Hartstikke leuk. En op welke hoogte moeten ze dan zo'n beetje zijn? het uh, hoogte van het Juttersmuseum. Ja, gewoon daar. Lekker allemaal dus, uh, naar, ja, naar beneden. Bij ja. de rotonde, ja. hè? Uh, ja, Badhuisplein. En, uh, en daar gaan we inderdaad even de, de ja, vakken noem je dat. visstekken gaan we eruit zetten. Ja. Dus uh, inderdaad voor het, uh, voor het Juttersmuseum. Museum. Het is leuk om te kijken, toch? Hartstikke ja, leuk. Ja, toch? Nou, ik ben je heel dankbaar dat je ons uh, daarover hebt geïnformeerd. Want we hadden de vorige keer al geroepen, we houden jullie in de gaten. Dus ik wens ja. heel veel succes. Ga gauw aan de gang op de website. Want ik denk dat heel veel mensen klaar zitten om uh, kinderen en kleinkinderen aan te gaan melden. Wordt vast weer een ja, fantastische we welkom. dag. Helemaal leuk. Ja, oh, okay. en meisjes, meisjes zijn ook welkom toch? Ja, zeker. Ja. Ook, ja, jij bent ook een meisje. Jij was ook ooit welkom. Ja, en je hebt er hartstikke ja, veel plezier in. Kijken, ja, toch? Ja. ja. ja. Dus, uh, nou, nee, top. Zeker, nee, er, waren, er waren zeker een aantal meiden ook vorige keer. Je moet wel een beetje stoer zijn. Je moet niet bang zijn om vies te worden. Ja, dat is waar. En, <laughs> en ook niet bang zijn voor dat aas. Het moet een een echt viswijf zijn. Viswijf. Viswijf. Ja. Ja. Gezocht. Oh, <laughs> ja. <jij bent> <laughs> Nee, maar er zijn heel veel meiden. Dus dat is juist super Leuk. niet alleen voor jongens. Nou. Hartstikke goed. Mooi, mooi. Wij mooi. wensen je ja. heel, heel veel succes en alle deelnemers heel veel plezier en prachtige vangsten. Dus, ja, uh, dank jullie wel. We gaan, ja. uh, we gaan later de verslagen daarvan lezen. En uh, heel veel ja. dank dat je ons hebt, uh, hebt willen informeren. Ja, super. Okay. Graag gedaan. Dag Yvon. Dag Yvon. Succes doei. met alles. Leuke dag gewenst. Doei. Doei. Doei. doei. Dankjie, doei, doei. doei, doei. Nou, dat was hartstikke leuk, hè? Zo uh, even, uh, zo, ja, dat onder de loep nemen. Ja. En, en dat je alle ins en outs hoort. En ja. Het is natuurlijk iets heel apart, hè? Een dat hele, is he, hele aparte tak van sport. Ja. ja, ja, ja. ja. En, en het, het is hartstikke vermoeiend, geloof ik. Want ik weet nog dat ik Yvonne uh, na die eerste dag, uh, die jeugddag, uh, gesproken heb... En dat ze vertelde dat die kinderen die hadden meegedaan, die ja. lagen heel vroeg in de markt. Ja, ja, ja, ja. Die waren ja, ja. gesloopt de ja. hele dag in die buitenlucht ja. en intensief ja, ja, ja. bezig. En opletten en handelen en doen. En... Ja. Want het, uh, wat dat betreft, en dat geloof ik graag... is het ook echt een sport? Want het nou, is dat geloof he ik. Het is heel intensief bezig zijn. Ja. Je moet verwerpen. Ja. Het is natuurlijk toch bij de vloedlijn. Ja. Dus het is uh, een heel aparte tak van sport. Ja, en, ik heb, en, ik heb vaak gekeken bij de mannen... maar ja. ik, ik snapte er helemaal niets van. Nee... Ik heb ook niets binnen zien halen toen, maar dat zegt niks. Nou, bij ons heb je zo'n vijvertje, hoe heet het? Zwanemeertje. Ja. ja? Daar wordt ook gevist. Dat mag helemaal niet meer. Of er niet weggevist. Maar dan vond ik het altijd raar. Die mensen gedoogd. Die kwamen eraan wordt... in hun overlevingspakken met hun hengels en hun dingen ja. bij dat ja. Zwanemeertje. En een, en een paraplu. En een paraplu. En die, die wierpen. Ik doe het voor, maar je ziet het thuis niet. Maar die wierpen ja, wel. dat zien de mensen hier. Die even, even dan. Zo, doe even voor in de, ja, in de camera. Die camera. Ja, kijk, kijk dus, ik zie je de werpen. Die ja. De overkant. Oh, het was een hengel die hier ja. dieren... Naar de overkant. Dan denk ik, ja. ga dan daar zitten. Ja, dat is inderdaad die... ja. Dan hoef je me er alleen maar in te hangen. Maar is dat niet zo raar gedacht? Nee, nee dan hoef je me er alleen maar dan in te hangen. Dan kan je met een hele lucht hengeltje gewoon komen. Nou, gewoon een draadje. Ja, want ja. dan mis je toch die spanning van de naar binnenhalen. Ja. zo naar binnen halen. zo'n katrolletje. Ja, de mijn de vader visser. was ook visser. Yes. Ah. En ik ben één keer met hem meegegaan. En toen ving ik een grote vis. Een baars, geloof ik. Oh, ik heb het nooit meer gedaan. Een drolbaas. Ik heb het nooit je moet meer het eraf halen in dat bekje. Ik vind nou, het wel zielig hoor. Hij liet het mij toen zien. Ik heb het nooit meer gedaan. Ik geloof dat ik zelfs kwaad naar huis ben Ja, gefangen. want dat, dat, die, die, die, die zwanemeer is ook heel klein. Dus steeds werd diezelfde vis gevangen. Ja, goh. Je had op ja, dat is van, van is die Randy ook. Crawford lippen. Weet je wel, zo ja. Lippen, zo ja, ja, vaak ja. was hij gevangen. Nou was dat wel net de mode daarin in dat uh, meertje. Dat, ja. dat ze allemaal van lekker van die opgespoten lippen. Dus dat scheelt weer een boel geld natuurlijk. Ja, daar kun je ja, ja. ook geen serieus gesprek. Maar dit ja. vond ik wel, dat vond ik opmerkelijk... Dat werpen naar de overkant. Dat werpen naar de overkant. Ja, ja ik snap hem. Het ja, ja. gaat om het binnenhalen met dat, met dat, molentje. Met dat molentje. Dat ja. is zo leuk. Ja. Ja? ja. Echt waar? Ik denk dat wij uh, moeten gaan kijken. De 17e is het. Oh ja, ja vind, 17e. Ik, vind ik heel leuk om even ja. te gaan kijken hoe dat allemaal van? gaat. En, en, en, en als er genoeg vrouwen van onze leeftijd komen, heb je best wel kans dat ze ook zo'n dag gaan organiseren. Ja. ja voor de oude dames. Nou. Genoeg gekletst. Dus Mensen zijn valte. ons helemaal zat thuis. En voordat we alle luisteraars gaan verliezen... zet ik gauw even een nummer op. En wat voor een nummer. Wat voor een nummer. Z Z waren jullie vroeger ook zo fan van Janis Joplin? Ja. Ja, nou, dan gaan we er zeker op zetten. Bobby McGee. Ja, Sam. precies. Die heb ik klaarstaan. We gaan, yes. er lekker, we gaan lekker meegillen, meiden. We hebben we nog gedaan met zoveel? Ja. ja. Ja, en ik met de kapstok. Ja, vroeger ja, dat ik, ja, dat ik klein was met Sonja Koper. Wij zaten bij elkaar in de klas. En dan gingen we optreden. En, uh, nou, dat was eigenlijk de Westside Story die we samen deden. Uh, uh, uh, uh, me en Bobby McGee deed ik altijd alleen... En toen heb ik het een keer, ik had een Luister, oom die was... Over een minuut komt het nummer hoor. Ja, ja, nummer vijf. Ja. En uh, mijn oom die was drummer bij Zen. En uh, die zo, kwam hoor. toen met zijn meisje kwam die, uh, bij ons thuis. En toen moest ik natuurlijk optreden voor hem. En ik heb zo mijn best gedaan om indruk te maken. En weet je wat hij zei? Het was een beetje houterig. Ik heb het hmm. nooit meer gedaan. Hmm. Ja. zei dus nou. dat kwam door die kapstok ja die was ook van hout oh ja, misschien heb je die kapstok bedoeld joh ja. ik heb het helemaal verkeerd no. geïnterpreteerd weer ideaal Ja, niet oh. ja, meer Ja, niet meer vissen weer ja, een jeugdtrauma wat ik los kan laten heerlijk, heerlijk. nou jongens daar komt ze ze gaan lekker meedoen Janis Joplin met me en Bobby McGee Busted flat in ben Rouge, waiting for a train. When I was feeling near as faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down just before it rained That rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon out of my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues <laughs> When she'll wipe her slapping time Holding Bobby's hand in we sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for. voor een cultuurmomentje. We hebben dat leuke theatertje nu in, uh, in Zandvoort. Het uh, Theatro Paradijsvogels in het Oude Raadhuis. We zijn er natuurlijk geweest, pas geleden. Het is een heel klein theater. een pop-up theater, noem je dat zo, geloof ik. Hè? Het is dus een tijdelijk theater... want er is op het moment helemaal geen theater in Zandvoort. De krocht wordt verbouwd. En dus is dit in het leven geroepen. In het kleine, kleine theatertje in het Oude Raadhuis. En er is elk weekend eigenlijk wel wat te doen... Uh, dit weekend twee dingen. En vanavond begint het al. Tussen acht en negen. Uh, Magier Ramana. Nou, dat, dat klinkt al heel erg uh, Magisch. spannend. Hè? Magisch. We leven een betoverende avond vol illusie, mystiek en interactie... met de internationaal geluide magia, Magier Ramana. Hij, uh, het is een interactieve voorstelling die de grenzen van het mogelijke uitdaagt... En je verbeelding wakker schudt. Ramani is de eerste winnaar van de kijkcijferhit, de nieuwe Juri Geller Show. Kennen jullie Juri Geller? Ja, Ori, ja, ja, moet ja, het het je zeggen. zeggen. hè? Met ja. die lepeltjes. Ja. Met die lepeltjes. Ja, ja. en die ja. klokken die allemaal. Oh, sorry, ik heb mezelf zelf uitgeschakeld. Ik vond het ja. altijd en die, echt. Die klokken die allemaal stil bleven staan. Ja, al die ja. mensen die gingen erin. Oh, mijn klok zal stil. Mijn klok klok zal ja, nou? ja, oh, en me, ja. ik probeerde dat ook met die lepels, maar niks. niks. Nee, bij mij niet hoor. Maar dat is dus daar te zien vanavond. Het is toch de negende? Ja, de negende om ja, ja. Dus ga daarheen. En dan is er ook weer een de Comedy Club Koop, komt naar Zandvoort. Ja. Met Comedy Coop 100% nieuw materiaal. De comedians die spelen hun nieuwe materiaal in het intieme theater. Natuurlijk, ook in het oude Raadhuis. Ja, je moet er echt naartoe gaan. Want het is, op zich is comedy natuurlijk al heel erg leuk. Dus ze kunnen heel goed improviseren. Dus je zit er als publiek middenin. Je zit, kan ze bij wijze van spreken aanraken, maar zij jou ook. Dus pas even op, hè. Pas even op, want uh, dat moet natuurlijk niet gebeuren. We leven middag vol nieuwe inzichten, harde lachsalvos en een hoop gezelligheid. De voorstellingen worden gehouden. Uh, oude halt, vergeven, de Haltestraat 16. Dan moet je even goed zeggen, Dolly. Want die ingang is aan het einde Die, die zijkant, zit in de hè? Haltestraat. Ingang in de ingang van het oude raadhuis. Ja. Een ja. hele grote houten deur. Houten ja. deur. Er ja. soms ook vlaggen op de stoep. Ja, ja. ja. oké. Okay. 11 mei. Om drie uur het duurt tot half vijf. En volgens mij, ik weet niet, er staat eigenlijk alleen niet bij waar je moet. Uh... Zondag is dat. Dat is, uh, uh, ja, je, je moet. Uh... Oh ja, oh, via Instagram. Inst juist. Ja, www.instagram.com. Slash, moet ik dan zeggen. De nou, comedy kop. Ik zou zeggen, kijk even op de website van Stichting Beleef Antwoord. Antwoord. En daar kun je dan uh, volgen ja. hoe je... Het, het, het is in feite heel makkelijk hoor. Maar nou, ik ja. denk dat het bijna jammer is als het theatertje straks verdwijnt. Het, nou, hè? Uh, ja, dat, dat is ook. Want het, ja. uh, uh, in oktober, geloof ik, gaat het over naar de Krocht. Ja, alle dan, uh, dingen die daar georganiseerd worden. Ja. Terwijl het is zo schattig. Maar juist het intieme intiem. is zo leuk. Ja, precies. Ja. En die sfeer. Het is mooi om in zo'n oud gebouw waar ja. veel ziel in zit. Ja, echt, echt theater. Ja, te doen, ja, ja je beleeft het ook intens. We waarde natuurlijk het stuk lotte gezien, Ja. Laatst van Fred Rozenhart. Ja. En dan, ja, je zit er zo dichtbij. Je beleeft het ook intenser. Absoluut, absoluut. kom tegen binnen. Ja, ga erheen. Zo ja. is dat. Ook al is het uh, moederdag, hè, de elfde. Maar waarom zou je niet... Neem uh, ermee. Nee, moeder mee. Ja, nee, moeder mee. En ja. Uh, ja, ja, zeker weten. Is het er ook eens uit? Ja, ja, ja vind ik ook. <laughs> <Ja>. hey, uh, <laughs> Mother, how are you today? <laughs> maar uh, wat ik zeggen wilde, uh, uh, de, um... ja, leuk, dankjewel voor deze bijdrage. Uh, vorige keer had ik het nummer van Bill Withers opgezet. Op het moment dat hij maar heel even de kans kreeg om zijn mooie liedje te laten horen. Toen had ik beloofd, volgende keer draai ik hem weer. Dus bij deze los ik deze belofte in. Lovely Day van Bill Withers. En dat is het. Zo is het. MUZIEK In the morning love And the sunlight hurts my eyes And something without warning love Bears heavy on my mind Then I look at you And the world's all right with me Just one look at you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 It's all of it. Ja, en dat was dit uh, Bill Withers. En uh, ik wil u even meenemen naar het uh, volgende. Want inderdaad, zoals we het er net over hadden... het is binnenkort moederdag. Zending van de overheid. In onze serie Uitzendingen over de Rijksteden over Zee spreekt tot u de minister van Feestelijkheden van Suriname, zijn excellentie Franklin Toeter Lampion. Waarde versierders. Ook Suriname heeft Moederdag gevierd. Eén woord van dank schiet mij te kort aan al de vaders die dit belangeloos in de hand gewerkt hebben. Want al heel vroeg heeft vader het ontbijt in bed gedaan. Oh, oh, wat zit moeder dan in haar sas? En u weet wel, dat laat moeder zich niet tweemaal smaken. Dan zijn de kinderen aan de beurt. Van heinde en verre komen zij moeder op zijn best verwensen. Moeder is tot tranen toe beroerd. Maar de pret wil nog niet drukken. Want ook de taart komt thuis. Moeder mag dan zelf het hoogste punt aanbreken. Alle kaarsen worden in brand gesticht. En de kindertjes zingen in lichte laaien om het hoogste lied. Ja, moeder mag niet klagen. Zij wil wel, maar zij mag niet. En ra, ra, ra, wat er dan gebeurt. Dan wordt heel het heus door vader snel van kant gemaakt. Hij klopt, hij weeg, hij zuigt. En slaat moeder dubbel van het lachen. Zo heeft heel Suriname moeder versierd tot diep in de nacht. Want zoals in Oud-Surinaams gezegd, wees zegt, als moeder piep, is vader thuis. Ja, natuurlijk een geniale uh, stukje cabaret van Gerard Cox... vanuit cursief over Moederdag in Suriname. En uh, we gaan we naderen het eind van het eerste uur, uh, ladies en lieve luisteraars. Dus het eerste uur zit er alweer op. Dan hebben we straks nog een uurtje over... waarin we starten met weer een heerlijke column van een mooie bijdrage van onze Hanny. Ik hoop het? het, ik hoop het. Wat hij heerlijk die leuk is genoeg is. Ja. Ach, natuurlijk, elke keer je twijfelt altijd van jezelf, maar elke keer liggen we hier gevouwen. komt <laughs> goed, Meis. Okay. En, uh, uh, en natuurlijk uh, Wendy Moore, die ons komt bezoeken. En we hebben verder nog allerlei nieuwtjes vanuit cultuurland, vanuit de regio. Dus ik zou zeggen: uh, stay tuned. Stay tuned. En ik moet natuurlijk weer een berichtje ach nee, een uh, muziekje opzoeken. Want uh, we hebben geen berichtje denk ik wat nog, uh, wat nog geen twee minuten duurt. Hè? Nou ja, ik kan wel heel snel praten. Oh. We hebben een Olympische Spelen, we hebben de Paralympics en we hebben ook de Special Olympics. Dat zijn de nationale Spelen uh, voor mensen met een verstandelijke beperking. En die is tweejaarlijks en die komt volgend jaar of 2026 naar Haarlem. En wat wil het geval? Zandvoort is daarin meegenomen. Zandvoort heet dan ook co-host. Uh, uiteindelijk gaan er in Haarlem allerlei festiviteiten plaatsvinden. En in Zandvoort waarschijnlijk ook. Wij denken dat er op het circuit misschien gefietst gaat worden. Uh, wethouder Lars Carré, uh, gaat daar heel erg zijn best voor doen. In Haarlem wordt er gevoetbald. Kortom, de Special Olympics vinden plaats volgend jaar van 12 tot 14 juni... En de organisatie is druk bezig een programma in elkaar te zetten. En hoe leuk te horen dat Zandvoort daar deel van uit gaat maken. Dat Was, Was het twee minuten? Ja, en ze zoeken vrijwilligers. Dat had ik ook gelezen. Goed, Han. Dank je wel. Wij gaan de uitzending uit met een prachtig liedje voor moeders. En tot straks na de boodschap, hè? Wat ik zeg, dat jou alleen, al erdie was in mijn leven, dat ben jij en anders geen. Als er is.